Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf in Leusden is vogelgriep vastgesteld. De dieren van het bedrijf worden geruimd. Het gaat om ongeveer 11.000 legkippen die buiten lopen. Ze zijn waarschijnlijk besmet met een milde variant van de vogelgriep... maar die kan muteren in een ernstige variant. Er geldt in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Leusden... een vervoersverbod voor onder meer pluimvee, mest en eieren...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 Erdogan zegt dat het bouwplan wordt aangegrepen om onrust te stoken. Hij heeft op de Turkse televisie gezegd dat hij een onmiddellijk einde eist aan de protesten. Willy Bort van Beek wordt commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Hij volgt Roel Robertson op, die deze maand vertrekt. Van Beek was 14 jaar lang Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is benoemd als waarnemer en niet als nieuwe commissaris van de Koning. Dat is omdat het kabinet de provincie Utrecht wil samenvoegen met Noord-Holland en Flevoland.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 ANWB Verkeersinformatie. 30 kilometer staat er zo Zowaar deze zaterdagmiddag. En hier een greep uit op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Wordt gewerkt aan de weg tussen Badhoevedorp en Amstelveen. 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Bij Slotenmeer staat daarom 2 kilometer file en is de rechter rijstrook dicht. De putt staat er weer op de A10-ring Amsterdam-Oost richting Noord... voor de Zeeburgertunnel 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag zijn vijf auto's op elkaar gereden... tussen Nieuwebrug en Gouda staat 5 kilometer file, twee rijstroken dicht en nog steeds drukte rondom het Goffertpark in Nijmegen... vanwege het Forta Rock Festival... levert file op op de A325 richting Bergendal bij de Waalbrug, 3 kilometer... en ook op de A326 bankhoeven richting Nijmegen bij Nijmegen, 3 kilometer.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 Presentatie Bas van Werven en Carlo Brandsen. Zijn we nou weer autoshow? show? Zijn nou weer auto show? Het is auto show. Ja. ja. We, we we welkom bij de Tros auto show. Auto show. programma. Dit is Porsche, U. Lamborghini en autoshow. show. Ik ben Bas van Werven naast mij Carlo Bransen met EAU. E A U. Ja, ook Carleur, Carlo. Hoofdredacteur is ook met de EU van Currys magazine. Caro. Ka Caro. <laughs> ja, ja. Magazine Caro. Carlo, ja. welkom. Dankje. Dankje. Fijn. We hebben een gast en dat is niemand minder dan Heek de Vries en die is ja. CEO van Koninklijke de Vries. Ik viel van mijn stoel toen Jorgen daarmee kwam. Ja. Ja, We moeten wel nou met een botenboer in het blad. Een botenboer. Mag je in het even, programma? even Even. even. Een, botenboer, een botenboer. maakt sloepen met uh, uh, draadtalingen uh, uh, erlangs. De die heb Vries. Ik. Die heb ik. Die Heb ik. Meneer De Vries is de, het CEO van FedShip oh. En die maken dus... Die maken, nou wat, wat kost het instapmodelletje? Het instapmodelletje is uh, helaas net verkocht, maar die was 25 miljoen. Juist. En dan kunnen ja. we door, Henk, zo'n beetje tot... Nou, tot 200. 200 miljoen. Ja, maar het is wel Praten we een over. autoshow. Maar ja, uh, botenboeren boeren. mag je het best noemen hoor Ja? Ja, we kom uit Alstmeer. Dat is een agrarische gemeenschap. Maar, maar jij bent meer, je bent meer boto, hè? Het is, het is zowel <laughs> boten als auto's, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat maar kan de, ik het beste zeggen. Nee, de auto's houden me gezond als het met de boten een beetje moeilijk wordt. Oké, okay, maar, maar, maar wat staat er nu voor de deur? Want je bent met een aparte auto Nu staat uh, mijn Lancia Fulvia Zagato voor de deur. Uit welk bouwjaar is die 1969. 9, dus welke kleur heeft hij? Hij is wit. Hij is wit? Ja de het staat blijven. hem heel goed. staat hem goed. Ja. Je hebt ja. een prachtige autocollectie. Hoeveel zijn het er? Voordat we allemaal gaan vertellen wat het is. Maar hoeveel zijn het er? Nou, ik zeg meestal dat ik er bijna tien heb. Dus het uh, oh. is ruim tien, denk, het denk het ik. Het zijn er iets meer. Er niets meer. Dat <laughs> dacht ik al. We ja. gaan er zo alles over horen. Ja. Maar dus een, ja. een botenbouwer, zo'n botenbouwer, zeggen de ja, keurig, aardiger, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. die gek is van auto's. Ja. Goed, hè? Ja. En die al bij ons vorige station, in ons vorige leven... was die al vervent luisteren. Ja. En uh -huh. nu weer... Kijk, dat horen wij graag natuurlijk. Ja, Zeker rest. als je dan ook nog het jacht van Steve Jobs hebt gebouwd. Ja, nou, en dat is een ding, de Venus. Ik zou denken, denken. Ja. Verlengstuk van zijn, dat ruimt op de naam van de boot trouwens. Uh, we hebben ook een rijimpressie. Ja. En die is deze keer de Audi S8. Heb jij me gereden? 520 pk. Mm -hmm. Dit is toch... Ja. Acht cilinders, mensen, schakelen. Een weefvloosnelding. Ja. Ja, ja, ja. Jij had ooit een Cadillac. Ja. De Cadillac 8. 6 voor geloof ik. Ja, Civil. de Seville. De En die schakelde ja. terug naar vier cilinders... als hij minder benzine nodig had. Ja. Waardeloos systeem was dat toen, hè? Nou, in Amerika zijn ze er inderdaad bijna het er gaan. ja. en Niet alleen Cadillac, <laughs> maar ook het overkoepelen. van general er <laughs> ja motors, ja, was. Maar in Nederland, in mijn, ik heb mijn auto negen jaar gehad. Ja. En daar is de, de, de werkte het perfect. Dus blijkbaar met onze snelheden Europa wat meer wisselt of mm -hmm. hè, in, in Amerika is het natuurlijk allemaal Bro, rij, rij ja, daar uh, was ja. het een prima systeem. Maar dat systeem is dus. natuurlijk nog en dat daar op begint hij over... oh, bleef wel in de zin Ja, zat misschien op drie. Ja, dat is waar. Maar die Audi heeft dat ook. Maar we gaan straks ja. uitgebreid over die car van. 18 dat is een heel jaar. ander verhaal, hoor, die Audi. Maar het is ja. ook 32 jaar later. We gaan eerst autonieuws doen. Ja. Kom op. Ik, heb, ik doe even wat korte auto -nieuwtjes, ja. want, want ik ben gewoon benieuwd naar het, naar het verhaal ja. van Henk de Vries. Ik ook. Um, allereerst is Audi. Uh, bezig met een A7. Dat is die, die, die, die mooie coupé, weet ja, je wel. Ja. Uh, op brand, met een brandstofcelmotor. Dus dat is een elektrische motor waar je waterstof in doet en dat mengt zich dan met zuurstof en mm -hmm. allemaal, dan, nou, allemaal dit en dat. Daar gaan ze vanaf augustus mee testen. En daarmee neemt Audi eigenlijk weer verder afscheid van het all electrical verhaal. Ja. Alleen die accu's, jongens, we hebben het al vaker gezegd en Tesla lijkt een uitzondering. Ik hoop dat het zo is. Maar Gaat het, hem niet alleen, alleen, het gaat hem niet worden. Er nee. wordt door die industrie, en die zitten echt met miljarden op, op RD-geld en dat soort dingen, die hebben gekeken, gewikt, gewogen en zeggen: van jongens, het, het, het, het nee. We zien daar vanaf. Althans Audi nu ook, en dat is toch niet de eerste de beste firma. Maar die brandstofstelauto, daar zijn ze natuurlijk wel heel druk mee bezig. Nou, ander nieuwtje is dat de ING, de bankier, die, heeft, die bespeurt iets meer consumentenvertrouwen. En die zegt, jongens, dit jaar met die autoverkoop blijft het absoluut nog hommelus. He, je mag blij zijn als we ja, een nieuwe auto verkopen. Ja, een Maar je mag blij zijn als we er 400.000 uh, ja, verkopen. Ja, Vorig ja. jaar waren het er meer dan 500.000. Maar zeggen ze, in 2014 uh, gaan het er weer 465.000 worden. En in 2015 gaan we gewoon weer over die 500.000 heen. En ik lees ook tegelijkertijd in de krant dat steeds meer particuliere, duurdere tweedehands auto's gaan komen. Is dat zo? Niet voor die kleintjes, maar gewoon ja. Mensen willen uiteindelijk toch ingegeven door de trots. Autoshow, Auto show, ja. Een autorijden en niet een verbanddoos met vier wielen eronder ja. geplakt. Want ja. dat hebben we natuurlijk veel ja. op de weg. Ja, er komt natuurlijk bij dat al die, die, die kleine C1'tjes en, en, en 107'tjes en, en, en dat soort apparaten... Ja. Ja, dat is natuurlijk leuk als je bijtellingsvrij, goedkoop... wegenbelastingvrij ja. wilt rijden. Maar als je zelf als particulier zo'n autootje daarna gaat kopen... dan denk je van, nou, oh, iets meer comfort mag toch wel. Ja, en je, en je Ferrari, uh, uh, Porsche of Lamborghini gevoel... Gini. Gini, dat blijft dan ook gewoon slecht geladen, hè? Ja. Dat, dat is toch wel, wel laat. Dat is wel Hey, verhaal. Better Place uh, was vorige week al failliet. Maar is, is nu dus toch wel even definitief de stekker uitgetrokken. Mm. Dat is het accu-wisselsysteem-stationen-verhaal. Ja. Ooit zou dat heel groot worden door heel Europa. He, je rijdt een, een, in plaats van een tankstation. Nu rij je een accu binnen. Je oude accu wordt er daar uitgehaald, Nieuw erin. En je kan drie minuten later weer nou, gaat dus niet verder weer. rijden. Op papier allemaal prachtig moet zeggen dat we daar in Tros Auto show wat genuanceerder over hebben gedacht. Maar nee, het is in ieder geval niet gelukt. Nee. Uh, ik geloof dat die tent was een paar jaar geleden nog meer dan 2 miljard waard op papier. Het is nu 0,0. Ja, kort dingetje nog. De Belgen. Nou, daar kunnen we best een lang dingetje van maken. Nee, het begin. De, Belgen, de Belgen, afgezien van ze, dat ze de Vira hebben afgeschoten. <laughs> ja. hè, we hebben ze toch ah, hebben ze 12 punten met het Songfestival gegeven voor een Weergeloos slecht nummer, maar mm -hmm. toch doen ze dit. Nee, maar de Belgen die zijn doodsbang dat al die vieze oude rokende diesels hun kant op gaan komen. Ja. Die hier nu uit de gratie ja. raken ja. Ja. vanwege de nieuwe motorrijtuigenbelastingregels mm -hmm. van meneer Wekers. Dus die, uh, die zitten met, met argus ogen naar de grens te kijken van wanneer komen al die duizenden, want zijn er, er duizenden, uh, Mercedes 200 diesel, 190 diesel en alle, alle ellende, gaat dat deze kant op komen? Ja. Nou. Uh, die, ja, kan, die gebeuren. Is fan, kan gebeuren. niet Kan gebeuren. Ik van... heb nog veel meer nieuws, maar we moeten nee. naar Henk de Vries. Ja, daar gaan we zo nog even toe. Maar eerst heb ik ik even een sidestep maken. Peter Beverland, die tweet nu, het is toch ook geen Audi, maar Audi... Ja, dat klopt, maar dat heeft weer te maken met je klassieke opvoeding, Peter. <laughs> hè, dat is iets heel anders. Maar oké, okay. uh, nieuwe Europese regels die vandaag ingaan. tussen 1 juni, zullen mogelijk zorgen voor een kaalslag onder autodealers. Want die regels zorgen ervoor dat u voor onderhoud ook naar een universeel garage kan. Zonder dat u, en dat is het belangrijkste, de fabrieksgarantie verliest. Want dat was altijd zo. Aan de telefoon, Luc van Bussel, directeur van Always Be Mobile Company... waar Profile Tire Center onder valt. Luc, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er veranderen? Nou, heel veel, uh, maar je hebt al een aantal dingen genoemd. Het belangrijkste is dat uh, door de nieuwe wetgeving de niet-dealers gelijkgesteld worden met de dealers als het gaat om onderhoud. Ja. En uh, dat was eigenlijk al zo, want natuurlijk bestonden wij al eerder dan dat deze wetgeving er was, maar nu is het zo dat de Europese Commissie er nader op toeziet dat de dealers niet meer kunnen roepen dat de garantie dan vervalt als je naar ons toekomt. Ja. De tweede verandert er dat de importeur of de autofabrikant heel veel grip krijgt via een franchise-model op het dealernetwerk. Nu is het zo dat als je BMW-dealer bent en je wil een tweede of een derde vestiging, dan kun je die proberen te openen. Dat lukt meestal, want het motto was tot voor kort hoe meer dealers, hoe beter, want dan uh, moet de importeur heel veel auto's leveren aan die dealer. En de nieuwe wet zegt dat de fabrikant wil naar minder uh, dealers, we hebben er nu veel te veel, 100 de ja. dat moet er naar 500 worden. Mm -hmm. En uh, ja, het de dealertje om de hoek, dat wordt straks een uh, heel mooi autoverkooppaleis waar je terecht kunt voor alle automerken typen van dat van een bepaald merk. Het heeft alleen één grote consequentie, dat, uh, ja, dat er een onderhoudsnetwerk ontstaat. En dat krijgt nu dezelfde rechten uh, dan de dealer als het gaat om onderhoudsinformatie. Ja, en dat is een slechte zaak? Dat is een hele goede zaak, de ja, Europese Commissie. Is daar uh, voor 2002 al heel hard aan het lobbyen gegaan met de autoproducerende landen in Europa. Vanaf 2002 tot 2010 zou er eigenlijk een uh, overgang komen tot die nieuwe wet. De BOVAG en anderen hebben nog wat geprobeerd die, die wet op te rekken tot 2013. Dat is nu vandaag. Nou, vandaag zijn we met z'n allen gelijkgesteld. Dus uh, als het gaat om onderhoud zijn wij gelijkwaardige partner voor de wet vanaf nu. En voor de komende 100 jaar uh, is dat een goede zaak. Nou, dank. Luc van Bussel, directeur van Always Be, Always Be Mobile Company, waar profile Tarcent ondervalt. En u kunt nog steeds gewoon met garantie bij uw uh, eigen dealer terecht. Want onder garantie kost het namelijk net zoveel als bij die universele garage straks om de hoek. Dus het maakt niks uit. Oké. Okay. dan gaan we, Henk de Vries. Echt nou, maar, nou hij zit eerst, hier. Eerst even de Fred, Fred Kuipers op ja. Twitter, want hij zegt: De heren zeggen liever auto dan auto. Dat klopt. Dat klopt. Maar zeg dan ook geen zeven als je zeven bedoelt. Dat we zeggen nooit zeven. Nou, ik zeg het wel, maar dat is om ja? te voorkomen dat de luisteraar negen hoort. Want niet zeven en negen niet geluven. luistert enorm. Maar jij komt naar nou, Brabant ook, hè? Niet, zeg maar. ja, niet te geluven. Niet te geluven, het is ja. wel geluven. Nee, uh, Henk ja, de Vries. Henk de Vries, in Alsmeer, exclusieve jachten. Allemaal hartstikke goed. We gaan het straks over die bootjes hebben. Welke auto's staan er allemaal in de garage, Henk? Uh, heb je even? Ja. <laughs> Uh, mijn geboortejaar 1958 en mm -hmm. uh, Lancia Aurelia. Oh zo'n mooie ronde ja, en dichte. Die, die hele mooie ronde. Ja dichte. Nee en dichte. De, de, de Cabrio's de de B20. Iets, de B20S. Oh. Van Sinistra, dus hij is links gestuurd. Links Zoals gestuurd? Handig. Ja, dat is mooi. Meestal waren rechts gestuurd in die tijd. Waarom waren die rechts gestuurd? Uh, Dan konden ze handig rondjes mee op het circuit rijden. <laughs> de weg maakte niemand zich druk om in die tijd. Geestig. En, en bumperloos, want dat is, nee, dat is iets nee, moois. Er nee, zit het wel keurig, groen bumper zonder. Ja, okay, en okay. het vergromen van één zo'n ding van twee meter lang bijna is. Uh, er zijn niet veel bedrijven die dat kunnen, hebben mm -hmm. ja, gevonden. Ja. Daar ben ik vorig jaar mee naar Monaco gereden met een stel idioten uit de boterwereld die dat één keer per jaar doen. Met een uh, interieurontwerper, de jongens uit de botenwereld, die hebben allemaal ook klassieke een Ah, Oké, okay. is ja. dat inderdaad een soort? Dat zit in de DNA. Ja, op? nee, het, het, het, het wordt, het wordt nu zo langzamerhand een, een soort, een soort. Eer om daarbij te mogen horen. Ja, ik, ik ken een boterbouw uit Friesland, die bouwt kleinere uh, ja. jachtjes. En uh, die doet het ook, WW Waaier. Oké, okay, ja, nou ja, die heeft ook al we al wel die van ja. dat soort odotjes ja, ja, ja. ook, ja. Die ja. hebben toch een beetje... Ook geval de is, de, de, we zijn met we de, de, de, de, zijn de, de eerste eerste. auto gehad. Ja, dat klopt, ja. Wat ja, nog meer? Dat is de oudste. Dan krijgen ja. we een, een Ferrari uit 1961. Een 250 GTE, dat is een vierzitter Ferrari. Ja, die was nog redelijk betaalbaar. Ja. Die heb ik gekocht in 2009 op een veiling, op dieptepunt van de crisis. Mm -hmm. Dus dat was een goede belegging. Zo heb je je vrouw verteld, het is een goede belegging. Ik heb hem op zondag gekocht, Zo. telefonisch, terwijl <laughs> zij boodschap aan het doen. was. Ja. Uh, dan zit we in 1963, dat is de Maserati Sebring. Die had ik eigenlijk mee willen nemen vandaag. Mm. Maar vanmorgen regelde het en daar houdt hij niet van. Ah. Dat is mijn eerste echte chique klassieker, die heb ja. ik nu tien jaar. Uh, dan 1965, Lancia, Flaminia Zagato. Dat is een heel bijzonder ding. Vreselijk slecht gebouwd. Het lijkt wel een Italiaanse boot. Toen ik dat ding kocht, toen zeiden mijn collega's... want hij is van aluminium en ja. hij is niet symmetrisch. Nee, nee, precies. Dus de ruitjes aan de linkerkant liggen er een beetje anders in... dan aan de rechterkant. <laughs> mijn collega zei, heb je nou een Benetti gekocht? Dat is een concurrent van ons. Ja, uh, Benetti... Ja. Hij is nu hij is bijna klaar. Ik ben er een jaar mee bezig nu. Hij is van kaal zeg. aluminium. Ik heb de originele ja. lak weten te vinden. Dat was, wordt niet meer gemaakt allemaal. Dus mm -hmm. dat is een heel speurtocht. Maar dat hij niet symmetrisch is, is dat, is dat Handwerk. ongeluk? Of is Hand, dat, nee, handgemaakt. Dat hebben ze allemaal. Dus dat heb je ook zo gelaten? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar het is aluminium plaatjes over stalen framejes. Nou, iedere boterbouwer kan je vertellen dat dat heel erg is. Met ja. corrosie en dat Nou, soort dat gaat dus een gek. Ding. Dat zit gewoon lekker omheen gevouwen. Tuurlijk. Dus de jongen van het spuitbedrijf is dat nu... Allemaal af aan pillen en helemaal in de epoxy aan het zetten, en dan hebben wij op de scheepswerf nog wel mooie spulletjes die hij misschien kan gebruiken. Aha. Dus dat is een hele leuke ding. Dus je je ziet ook een beetje, dit wordt een beetje bijgesnabbeld. Ja, daar moet ik als baas een, ja, oh, okay. een beetje mee op. Ja, dat denk oh, okay. ik ook. Ja. een klein beetje mag wel. Dat mag, oké, okay, maar dan zijn we er nog lang. Ik hoor wel heel veel Italiaans, klopt dat? Ja, nou, nou, dan krijgen we de Fulvia, dus ook niet Italiaan van 1969. Dan heb ik nog een Jaguar E-Type van 1970. Waarom van 1970? Nou komen we in de klas. Maar je kan toch ook in een flat floor 3,8 en nee, 2 6. Met mijn benen is, is dat klein? niet te doen. Nee. nee. En, en niet, niet een, een V12 zoals Jord Kelder heeft, nee. want die vind ik te lompig, lompig te zwaar. Het Amerikaans. Dus wel met die 4,2 liter 6 hier in de motor. En ik had nog nooit in zo'n ding gereden, nee. maar ik had hem wel gekocht. En de eerste keer ik hem mee. <laughs> en stond ik achter tevoren. Dat is ook gaaf. Ja, 1000 kilo, 280 <laughs> pk. Mon dieu, wat een pret is dat ja. zeg. Ja, dat is zo leuk. Ja, so. Dus dat is Engels. Hey. En wat nog meer? Nou, ik ben ooit begonnen met een Demo Double Coupé. Dat nee, was ja. mijn allereerste oh. oude auto. Kijk, ik, ik was Toen ik even al die Lancia's en Ferraris hoorde... ik denk, oei, maar het begint nu weer enige kwaliteit te krijgen. Ja. Ja, nou ja, er zit ook nog een Citroën SM tussen. Ik heb er allemaal topproducten over gelezen. Hey, het zijn wel allemaal topproducten die nooit kapot gaan, hè? die je tot nu ja. toe hebt ja. <laughs> Nee, maar anders is het niet spannend. Ik heb ooit, ik heb ooit een, een, een, een Demo double Six uit de eind jaren 90 gehad. Mm -hmm. Dat X-100-model, die deed het altijd Ja. Maar dat was ook dus na drie jaar heb ik het weggedaan weer, weer, een, weer een serie. Goed iets gekocht, is gekocht <laughs> ja, wat kapot kan. <laughs> nee, als betrouwbaar ding heb ik... Een, uh, heb ik uh, ooit is het betrouwbare stukje van mijn collectie begonnen... met een Alfa Romeo Giulia. Uh -huh. De roest liep uit de deurtjes, maar hij deed het altijd... Ja. Uh, dat, toen had ik die Double Six, die altijd stuk was. Mm -hmm. En mijn huidige dagelijks vervoer is een, uh, is een dieseltje. Een, uh, een Jaguar XJ. XJ. En... Jei, wat een geweldig wagen is ja. dat. Maar die Het heb je tweede hand gekocht, hè? Ja, ik had een nieuwe XF. Yeah. Met, meteen toen hij uitkwam, wilde ik hem hebben. Yeah. Uh, en na een jaar kwamen ze verdorie met een veel mooiere mooie motor in dat ding. Mm. Dus ik naar Kimo in Amsterdam. Ik zeg, mag ik hem inruilen? Ja, hoor, dat kan best. 30.000 euro minder. In een jaar. Ik was zo boos. Dat is maar met al die oude dingen nog nooit gebeurd. Nee, nee. Dus ik denk, ik koop nooit voor mijn leven een nieuwe auto meer. Ja, heb je wel eens een nieuwe boot gekocht en dan een paar jaar verkocht? chips ja? worden meerwaard. Mensen, mensen dat zijn, zijn bereid om meer voor zo'n ding te betalen. Ja. Niet heel oud, natuurlijk. Maar, ja. maar zeg maar, de eerste paar jaar, omdat je niet de wachttijd van vier jaar hebt. Hm. Hm. Zijn er meer overeenkomsten tussen exclusieve auto's... en exclusieve boten eigenlijk? Vraag ja. Als Ja, een van de overeenkomsten is wel... Wat, wat, wat het voor mij leuk maakt in dat botenvak... is dat het getreuzel over details, wat je bij autootjes ook hebt. Ik kan eindeloos met mijn autovriendjes discussiëren... over de achterlichtjes van een DB4 serie 3... ten opzichte ja. van een serie 5. Ja, weet ja. Je? En op die boten gaat dat ook zo. Bij ja. Mijn klanten kunnen zich druk maken over een houten had een plankje wat in het dek zit en wat al dan niet omhoog krult tegen de opbouw aan. Ja, ja. En vlak is goedkoper, dat doet de concurrentie dus, maar wij doen het een beetje omhoog. En dan zegt mijn neef uiteindelijk van nou Henk, zoveel beter is het niet hoor, maar het staat wel mooi. Staat ja, mooi. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat soort dingen zit in die in die jachten van ons ook. Ook omdat het allemaal custom is. Ja. Uh -huh. dus ja. oh. en, en de mensen aan wie je een zo'n schip verkoopt, hè, dat zijn mm. mensen die, die hebben geen crisis en hebben ze nooit gehad. Nou wel hoor. Jawel, jawel. Ja. Als je natuurlijk 10.000 man ontslagen hebt... dan kun je het niet zo goed maken om de haven om een in enorme, te komen te zetten met je nee, nieuwe dingetje. Nee, nee. precies. Nee. Maar zijn dat zelf ook vaak mensen die iets met auditjes hebben? Nou, ze hebben wel iets met mooie dingen. Dus dat is mooie ja. huizen, kunst... Eh, Horloges. Horloges. Maar inderdaad ook wel auto's. Soms, en ja. ook in, precies ook wel een met Want volgens mij ik zie een gouden Mercedes die, die je naast uh, jachthavens ah. uh, geparkeerd ziet. Nou, we hebben één klant. Daar waren we een keer bij, bij hem thuis in Engeland. En er stond een, een vergroomde Audi R8. Ja. Hij oh, dus okay. zegt, jeetje, wat is dat voor ding? Hij zegt, nou, het is folie, hoor. Ik zeg, maar even goed. Ja. zegt, ja, mijn vrouw heeft hem gewonnen ergens op een challenge ja. charity-ding. Hij zegt, weet je niet goed wat ik ermee ja. moet? Ja. Maar ja, er moeten inderdaad er moet een, er moet bij jouw klanten over de vloer komen... met een afgrijzelijke wansmaak. Ja. Dat, dat valt de... wel mee. Ik, ik, Die ik, gaan ik, toch ik, meer ik... naar Italië? Ja, maar ik ik refereer die gaan nu aan, naar Italië. ik refereer ja, naar de baas van ook. de baas van Rolls Royce die zegt ook dit rij je hier wel eens de auto's de fabriek uit dat je denkt van nou zo zouden we het zelf niet nou, gedaan hebben dat is dan wel een Britse understatement. dat is waar wij, wij, wij hebben net een schip afgeleverd een, een, een, een grote boot in onze werf in Makkum. met een interieur dat ik zelf nooit zou kiezen mm -hmm. maar het is zo onwijs goed gemaakt het is een soort verzuim in het kwadraat dus nee het is niet mooi maar het is wel Qua vakmanschap is het prachtig. Mooi. Ja. Dus daar heb ik er wel vrede mee. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, en als ze betalen ook, toch? Nou, dat is de eerste voorwaarde. Dat, dat dacht ik ook, ja. Anders, ja. Nou weten we allemaal de Venus van Steve Jobs. Wie heb je nog meer aan, aan belangrijke klanten? Uh, ja, wij praten eigenlijk uit. nooit zo erg over onze klanten. Nou hou je iemand met een profiel als die meneer... helemaal als je dan genoemd wordt in zijn biografie... dat hou je niet uit de pers. Nee. Formeel hebben wij er niks over gezegd. Het is één officiële foto die ik mag gebruiken. Mm -hmm. Ik zag op jullie aankondiging dat je ook iets uit publieke domein had gehaald. Ja, en dat, dat is de, de, de, de Steve Jobs, de Venus de van Steve, Steve Jobs. De, ja, die, uh, die, en die. andere beroemde mensen... We hebben meer klanten in Silicon Valley, uh, zowel uh, mensen die boten van ons kopen als mensen die boten van ons huren. Want je kunt die schepen vaak ook charteren. Okay. Als je geen zin hebt in het eigendom, dan kun je hem een paar weken huren voor, dus de 3 en de 800.000 euro per week plus, plus brandstof. <lacht> um, ja, het ja, captains of industry ja. uit Europa. We hebben best Europese klanten. Al ja, in deze feitelijk zou je kunnen zeggen dat iedereen die een beetje geld heeft... en een beetje iets met boten heeft, is bij jouw klant, ja. toch? Mm. Dat is wel een beetje zo, toch? Ja, nou ja, je, je moet ook wel gek genoeg zijn... om er zo vreselijk veel voor geld uit te geven. Ja. Maar ze we zijn wel heel duur. Waarom is... De, en dat is de laatste, de laatste vraag die ik over boten stel... maar waarom is Nederland zo'n zo koning als het gaat om, om, om dit soort jachtbouw? Ik denk dat het met onze cultuur Over hele de wereld wereld. Ja, ja, ja, zeker. We zijn best wel serieus. Dat, dat, in die zin lijken we wel op Duitsers. Alleen we zijn veel opportunistischer. We zijn niet zo rigide als Duitsers. We zijn best ja. handig in het meedenken met klanten. En een Duitser die zegt, we doen het gewoon zo en dan moet je je bek houden. Ja, ja, ja. En een Hollander die zegt, ja, wat u wil, kan wel... Maar het maar is heel moeilijk. <laughs> ja. Ja. En dat kunnen wij goed. Ja. En we zijn, we zijn aardig. We zijn ook redelijk informeel. We zijn erg direct. Dat gaat niet in alle culturen goed. Maar bijvoorbeeld met Russen is heerlijk zaken doen. Hmm. We schelden elkaar gewoon uit en dan maken we de deal. Weet je ja, wel? Die is ook zo door het midden. Dus ja, dat gaat wel goed. Okay. We komen zo nog even terug. He, want ja. Ik wil een paar dingen weten. Wat is, de, wat is het mooiste aan het hebben van een klassieker? En wat staat er nog op je verlanglijst? Maar we gaan even rijden. Oh. Carlo, jij oh, rijdt ja. met die Audi s 8 ja, ja uh, 80 rijden we nu. Nou, tellen we even tot 10. En dan gaat er van alles aan, de, aan, aan het werk. En nou rijden we, eens even kijken, 180. Een boeiende auto waar we in zitten, dames en heren. De Audi S8, het ultieme topmodel. Althans, sportieve topmodel. Zoals Mercedes de AMG's heeft. En BMW natuurlijk de Emmen. Zo heeft Audi de S-lijn. Maar goed, in ieder geval, dit is de S8 op basis van de uh, uh, A8. Met uh, 520 pk. Een 8 turbo turbomotor. Een prijs die eigenlijk, als je naar die Mercedes en kijkt en naar die BMW's kijkt, nog wel meevalt. Want daar zit zo'n beetje rond de 170 waar we nu in rijden. 170.000 euro wel te verstaan. En als je snel zegt, is het niks. Maar ja, als je naar die gelijkwaardige BMW's en die Audi's toe gaat, of de uh, Mercedes' toe gaat, dan zit je toch al gauw richting 2 ton. Misschien zelfs nog wel iets hoger, afhankelijk van hoe je in die uh, accessoire folder keer gaat. Nou, uh, ja, die uitschakelbare cilinders. Nou, dan moet ik weer even. 32 jaar mee terug in de tijd nemen, dames en heren. Toen was er de Cadillac Seville 468. En ik kan het weten, want ik had er een, 9 jaar lang, een gigantische sloep. En om het verbruik nou een klein beetje binnen de perken te houden... Uh, reed je als het nodig was op acht cilinders. En als je het niet nodig had, dan schakelde die terug naar zes of naar vier cilinders. En dat is natuurlijk... Hè, als je eenmaal op snelheid bent... heb je al die power niet meer nodig. Dus dan, kun je, dan, kan, dan zegt zo'n motor feitelijk... van joh, de helft kan nu even gaan wieberen. Want vier of zes cilinders is op dit moment even zat. Uh, S8, uh, van buiten. Dik. Stoer. Niet spannend. Maar dat is eigenlijk geen een Audi. Als u het mij vraagt. Uh, maar je ziet wel aan wielenbreedte, type plaatjes en een paar details... dat er iets bijzonders aan de hand is. En dat is het natuurlijk ook. Want het is echt een heel gave kar... waarmee je, tot mijn verbazing... met een gewicht van 2000 kilo en vierwielaandrijving... en een beetje nou, goed poken... zitten we op een gemiddeld verbruik van 13,2 liter op 100. Maar nou ja, voor wat we ermee doen, valt het eigenlijk nog wel mee. Uh, afrondend. Een weergaloze auto. Het, het ding rijdt als een stoomlocomotief. In een seconde of vier naar honderd. Hij, hij stopt natuurlijk pas bij 250. Maar volgens mij gaat hij veel harder. Dus apensnel. Extreem, extreem stabiel. vierwielendrijving, uh, Imposant. Totdat je hem parkeert en denkt van... Ja, het is toch eigenlijk alleen maar een beetje een dikke... Audi A8. Het is dus... eigenlijk een hele mooie vrouw... die heel saai is. Eh, ja, nou ja... Ja, of een hele saaie vrouw die heel mooi is. Kan ook. Dat is doet. precies hetzelfde. Ik, ik ben altijd ambivalent <laughs> met dit soort auto's. Ik, ik heb, ik heb, ik, ik heb, ik, voor mij moet een auto ook dat je denkt van wow. Ja, absoluut. En ik, mij lukt dat niet met de Audi A8. Mij, mij lukt het überhaupt niet met, met de Audi A8. Nou ja, dat wil ik nou niet zeggen. Ik maar... heb een aantal collega's hierin rijden met veel plezier. Het maar, zijn, maar, maar, maar het is het, hartstikke het, trouwbaar. Wat doet het met jou? Niks. niks. Het zijn, Henk, het, zijn, het is, ik weet zeker, de beste keuze die je kan maken. Het zijn... Maniacaal goed gebouwde auto's. Daarom zijn ze denk ik in Nederlandse populair. Het rijdt briljant, maar het, het heeft geen seks, althans wat mij betreft. Wat is het mooiste aan klassiekers? Het mooiste aan klassiekers is dat het groom van metaal is. Dat is ook een ja. goeie. En dat je moet werken om erin te rijden... en dat je respect krijgt voor ja. de engineering van het verleden. Toch, En, toch. Als je met 39 graden en het is mooi. Het is, ja, het is mooi dat je met 39 graden in de file staat in Italië... blijft geen aanjager te hebben. Dat ook hè, dat hoort Dat heb in. ik met mijn dubbel six aan advies ja, gehad ik, ja. en dan ja. valt het snader af. En dat heb je de koeling. Als de superkrachten gingen mee stopt, heb je een probleem. Dan ja, doet de koeling het. Maar maar de, de, het plastic gespoten chroomgespoten plastic dat is wel in in Italië uitgevonden hè. Dat is ja. waar. Laten we dat even voorop zetten. <laughs> ja, oké. Okay, dat, okay, okay. dat is waar. Nog één laatste wat staat op het verlanglijstje? Welke moet er nog toegevoegd worden? Uh, de mooiste auto ter wereld, die zal ik nooit kopen. Ja. Want, want dat is los of ik het zou kunnen betalen. Dat is bepaald niet het geval. Maar mm -hmm. uh, de Aston Martin DB4 GT Zergato. Ja, handig. Dat is de mooiste auto ter wereld. Nou, dat is inderdaad. Dat zijn ook mooie slotwoorden, vind ik. Echt? Henk, we vonden het fantastisch dat je er was. We gaan bij je komen kijken binnenkort. Je bent vader wel. Dat doen we gewoon eens in de garage. Een ja. rondje lopen in de garage. <laughs> ja, misschien ook wel even met die bootjes. Dat we even Vooruit, ze staan niet als meer. Vlees wij tegenaan knallen, dan uh, je weet maar nooit. Van Fat Chip. Nee, Dank je wel voor je komst. Hartstikke leuk. Hele dat je er nou een levende lijf was. Het zit erop, dames en heren. Volgende week zijn we er weer. Dit was Henk De Vries van Fat Krijgt zo de Tros Autoshop Mok mee. Er zitten natuurlijk heel veel bekerhouders al die schepen. Dus uh, bij elke nieuwe geven wij een mok weg. Dat is voor de <laughs> volgende klant. Ik denk dat het een goede is. Okay.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan een hoop files voor een zaterdagmiddag. Dat komt voor het voor door werkzaamheden. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar staat zomaar 3 kilometer file tussen Afrit Puntschoten, knopend Hoevenlaken door werkzaamheden. A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend, in beide richtingen 3 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Amstelveen, 3 kilometer om dezelfde reden. Op de A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad, daar is een ongeluk gebeurd bij Geuzeveld, 2 kilometer file, de rechterrijstrook is dan ook dicht. Ook op de A10 Ring Amsterdam, maar dan Ring Oost richting Noord voor de Zeeburgertunnel. Tunnel, 5 kilometer file omdat de puntdeksel moet worden veran, uh, vervangen. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen nieuwe brug en Reewijk... 5 kilometer door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. En beziek, bezoekers aan het Rockfestival in het Goffertpark in Nijmegen... staan in de file op de A325... richting Bergendal bij de Waalbrug 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO... Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium Live vanuit de Amstel-foyer van Carré. We reizen vanmiddag de hele wereld over langs de Pan-American Highway... met fotograaf Kadir van Lohuizen. Ik praat met Nederlander in Amerika Bert Kreuk over zijn collectie... te zien in Den Haag in het gemeentemuseum... en met Nederlandse opera-regisseur Floris Visser die naar Moskou vertrekt... De manager van de Beatles, Brian Epstein, herleeft in een graphic novel. Annette Embrechts met Internationaal Theater in het Holland Festival. En in de virtuele vitrine hoort u van saxofonist Benjamin Herman. waarom je je album in Japan beter niet Chin-Chin kunt noemen. Dit plaat komt binnenkort uit in Japan. maar we zijn nog op zoek naar een alternatieve titel die uh, toepasselijk is. Verder de theatertop 5, 80 seconden latente talent, prachtmuziek op een viool die jaren op zolder lag. En de live muziek komt indirect uit Berlijn. Wende! Dude mm -hmm. Wilt u reageren? We hebben een mailadres opium.afro.nl of twitteren naar haakjes Opiumafro of haakjes Hans Opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. De overheid zou het Nederlandse boekenvak financieel moeten ondersteunen. Daarvoor pleitte Adrie, of zeg maar Aftia van der Heide, donderdag bij het in ontvangst nemen van de PC-Hoofdprijs. Hij ontving die prijs voor zijn hele oeuvre. En dat oeuvre dijkt nog steeds uit, want zijn romancyclus De tandeloze Tijd krijgt er een nieuw deel bij, getiteld De Helleveeg Ook donderdag gepresenteerd, dat is handig met al die persen bij natuurlijk. Op de eerste rij in het Letterkundig Museum in Den Haag zat van der Heides broer Frans, die in met het oog op morgen onthulde dat het verhalen vertellen er bij Adrie al vroeg in zat. Het op de één kamer. In de slaapkamer en uh, hij vertelde mij uh, verhalen. Ik, ik herkende daar wel elementen in van uh, dingen die ik ook wel gelezen had, maar die wist hij uh, op een, uh, toen al op een uh, heel erg geraffineerde uh, ja, uh, wijze te verweven met uh, eigen verzinsels. Van der Heide werkt op het moment aan een vervolg op Tonio, het boek over zijn overleden zoon. Of die muziek wat zachter kan. Niet harder dan 100 dB in discotheken en bij feesten. Daarvoor pleit de PVDA. 38 van de jongeren scoort namelijk onvoldoende tot slecht in gehoortests. En dat moet veranderen. Ja, geef nou niet meteen die poppodie uit de schuld. Want ook in klassieke muziek worden wel pieken van 130 dB gehaald. Je zult er als paukenist van het concertgebouw Orkest maar elke dag in zitten. Als er buiten een vogeltje luidt. Dan hoor, en, ik, en dan hoor jij de, En dan hoor ik links. Hoor ik, dus die hoog is weg. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft de 100 dB-wens van de PvdA nog niet ingewild, Maar wel bepaald dat gehoorschade moet worden opgenomen in het nationaal programma Preventie van dit kabinet. Dan filmnieuws. Nou ja, nieuws. De Nederlandse filmprijzen, de Rembrandt Awards, die deze week werden uitgereikt. Alle belangrijke prijzen gingen naar Alles is familie. Bijna allemaal. Meryl Streep die kreeg er ook een voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady. Dat is een film van dik twee jaar geleden. Beeldend kunstenaar Frank Lodijs is deze week overleden. Lodijs trok in de jaren 50 veel op met kunstenaars van de Cobra-beweging. En hij ontdekte zelf Potlood, Edsnaald en Gouache. Hij werd een bekend figuur in de Amsterdamse galerie en kunstenaarswereld. Hij was de vader van actrice Rivka Lodijzen. Hij was ook een kunstenaar, zoals je je dat voorstelt... met heel veel vrouwen en drank en uh, rock roll. Een fragment uit de virtuele vitrine met uh, Rivka was dat Frank Lodijzen... is 81 jaar oud geworden. Stawinski's meesterwerk, Le Sacre du Printemps, vierde deze week zijn honderdste verjaardag. Het werd groots gevierd, onder andere in Groningen, met een uitvoering op de Grote Markt. Voor veel jongere aanwezigen was het de eerste kennismaking met het stuk. Uh, ik vond het wel mooi. Ja, ik vond het uh, ja, zeer mooi. Dat je denkt van, wow, dit is weer eens wat anders. Echt fantastisch. Ja, ja zeker het eerste gedeelte. Ik kreeg echt helemaal kippenvel. Dat was echt geweldig, ja. Ga je hem downloaden? Ja, misschien wel eigenlijk, ja. De horen van tegenwoordig zijn heel wat gewend. Maar 100 jaar geleden was de impact van de Sacre een stuk heftiger in het Parijs. Van 1913 was het publiek geschokt door de opzwepende toon... en het wilde primitieve gedans van het bijbehorende ballet. Quel horreur. En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Hoe kun je een maand van het spannende boek nou beter beginnen... dan met een avond van het spannende boek? Een soort boekenbal met suspense. Schrijver Michael Berg kreeg er de gouden strop voor zijn thriller Nacht in Parijs. Maar er gebeurde veel meer in Felix Meritis in Amsterdam. En Opium was erbij. Is er allemaal te zien en te doen tijdens een nacht van het spannende boek. Nou, zo is er bijvoorbeeld een thrillerquiz. Welke thrillerschrijver twittert onder de naam Miss Judy? Met een zeer strenge Arjen Lubach als jury. Voorts werd voorgezegd. Wat ook niet mag, dus er gaat automatisch een punt naar team B. Judith, deze vraag had je goed ook politieman Klaas Wilting die uit eigen ervaring weet dat misdaadboeken en tv-series veel sexier zijn dan het er in het echt aan toe gaat. Ik denk als je echt gaat doen zoals het in de praktijk gebeurt, dan kijkt er geen hond naar. Want dan zie je alleen maar regisseurs die heel erg lang achter de computer zitten, in de computer zitten te kijken. En natuurlijk, uh, eentje voor Chantal, Signiersessies. En de andere voor Thea, waarbij mensen zonder doel. En waarom nu een handtekening van Loes en Hollander? Ja, als je zit er toch? <laughs> Even meegrijpen. Ja, daarom. Worden afgewisseld door mensen die maar voor één ding komen: een handtekening. Ja, we dachten. Ik? <laughs> ik moet over een kwartiertje in de zaal, of zaal zijn. U komt met een bezweet voorhoofd uit de zo, rij. Zo, echt, verschrikkelijk. Maar het is het waard. Het is het echt zo waard. Welke handtekening heeft u geschoord? Eh, van Nicky Friends. Echt een geweldig duo. Echt geweldig. Ik had niet gedacht dat ze zo klein zouden zijn. Maar... Van Karen Slaughter. Daar ging ik helemaal voor. Absoluut de reden waarom ik hier gekomen ben. En wat heeft ze in uw boek geschreven? Een, een onduidelijke krabbel wat haar naam zou moeten zijn. Maar toch zo blij als een kind? Ja, hij was wat dat betreft de kinderhand schou gevuld. Ja, want daar gaat het uiteindelijk toch om. De grote namen. En die zijn er dit keer. De wereldwijde verkoopkanonnen Nikki French en Karen Slaughter geven acte de présence. De nummers 1 en 2 van de lijst bestverkopende thrillers. Slaughter ontmoet regelmatig Nederlandse fans en één vraag brandt ze altijd op de lippen. What happens next? Uh, which of course I can't tell them and they, you know, they have to wait another year before they'll find out. But they're always engaged. They remember so many details about the books. It's very flattering as an offer to be here. Het schrijvers echtpaar Nikki Girard en Sean French was er ook. En ook zij krijgen altijd dezelfde vraag. Hebben ze vaak ruzie als ze samen een boek schrijven? It's such a strange thing having a married couple writing together. So I think people are always very interested to hear about our lives and how we work together. Okay, then here it goes. Do you argue a lot? <laughs> okay, for <laughs> I don't matter Yeah, <laughs> you argue all the time. Uh, of I, I argue and then Sean sucks. Is there like a, a connection between the amount of fighting that's going on in the household and the quality of the <laughs> book? I think a lot, of, a lot of our stories come out of the kind of things we argue about or things we d don't agree about or things that are getting under our skin. So that's, tr that's certainly true for us. Ja, er is wel iets van een verbandje. er is geen kausaal verband tussen het aantal ruzies en de kwaliteit van een boek, want dat was mijn vraag. Maar er zit zeker wel een bewaalde spanning. Hebben jullie wel eens een boek van een Nederlandse thrillerschrijver gelezen? Have you ever read a novel by a Dutch thriller author? Yes, well, for example, the, uh, we, we recently read the Herman Koch book, The Dinner, which we th th thought. I And mean, do you know the sad thing is? Not enough Dutch thrillers are translated into English, and I think that's a bit of a scandal. Het is jammer dat er zo weinig thriller, Nederlandse thrillerschrijvers worden vertaald, well, maar ze hebben wel Onlangs Herman Koch uh, de Dinner gelezen, van Herman Koch het diner. And it shows how what exciting things are happening in Holland. Hugh Thomas Ross is a very good friend of mine, and I know he's a fantastic writer. And I did a short story collection once, and for the Dutch edition, I asked him to do a story, and I actually had it translated so I could read it, and he's just fantastic. He's just fantastic, bestseller, schrijver. Karen Slaughter is dus fan van onze eigen Thomas Ross, Jawel, en laat ik die nu net aan de lijn hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Kennelijk bent u goede vrienden met, met mevrouw Slaughter? Ja, we kennen elkaar jaren. Ja. De, deze week werd bekend dat u aanstormend en gevestigd Nederlands schrijftalent gaat werven en begeleiden. Daarvoor wordt een speciale fondslijn in het leven geroepen: de Thomas Ross Crime. Klinkt goed zeg. Wat, wat is dat, een fondslijn? nou... nou, nou. <laughs> Nou ja, dat is wat je in vaktermen noemt een, een, een imprint, dus dat ja. wil zeggen een klein uitgeverijtje onder de vleugels van de bezige bij. Mm. En aan mij de eervolle opdracht om de uh, mannelijke, ik moet het rustig zeggen, de iets beter opgeleide mannelijke lezer, die zijn we echt kwijtgeraakt van fillers, ja. uh, die we 10, 20 jaar geleden echt hadden, uh, terug te winnen. Waar zijn die heen dan? Die lezen ofwel, en dat is ook mijn bezwaar weer tegen, tegen de reportage van zojuist. En tegen alle geëerde buitenlandse gasten, ook tegen vriendin Karen Slot, En Die mm. lezen buitenlands. Ofwel, ze zijn, mannen lezen steeds minder. Vrouwen doen dat wel. Uh, ja. Ze zijn bezig met internet of de computer of hun postzegel verzamelen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ah ja, ja. ja maar, dus lees het, Nederlandse waar, dan helpen we elkaar. Ja, natuurlijk. Ja. mag best. We zijn ze een beetje kwijtgeraakt ook omdat. En dat is absoluut geen jaloezie hoor, maar omdat veel, in Nederland heel veel vrouwen zijn gaan schrijven. Hmm. En die schrijven toch, uh, niet ten aangesproken hoor, maar die schrijven toch meer vrouwelijke boeken waar mannen weinig interesse in ja. hebben. Maar gewoon wat minder goed ook. <laughs> wie zei dit? <laughs> ja, ja dat, uh, dat zei Ja. Nou ja. ja. Uh, wie wordt de eerste misdaadschrijver die u onder uw hoede gaat nemen? Wie dat is? Ja. Ik heb er twee en dat is, dat is wel uitzonderlijk, want je weet misschien bij elke uitgever. Uh, arriveer althans wat misdaad betreft per maand twintig manuscripten. Ja. En die moet je allemaal uh, gewetensvol doornemen. Mm. En toen ik er Ik ben sinds 1 januari aangesteld en we komen in oktober uit met de eerste. En tot mijn grote verrassing vond ik er twee tussen al die andere manuscripten. waarvan je dacht, zo, dat is knap. En dat zijn dus, dat zijn dus jongeren. Ja. En de eerste die we uitgeven is een jonge, uh, nou ik moet zeggen een man van, ik meen dat hij 31 is, en zijn naam is Donald Nolet. En hij schrijft op de manier die ik heel graag uh, wil introduceren of herintroduceren. Mm -hmm. Dat zijn ja, spannende boeken met iets meer historische achtergrond, juridisch, financieel, uh, noem maar op. Dus yeah. niet, niet alleen yeah. maar... De platte moord en de inspecteur die erachteraan. aan. Ja. ja, wat u staat bekend als wat, wat we noemen de, de, de, de godvader van de Nederlandse faction. Hè? Dus uh, thrillers die uh, balanceren op de scheidslijn tussen feit en fictie. Het laatste boek, De nachtwaker bijvoorbeeld over het Rijksmuseum. Mooi boek, hebben we het nog besproken in het Rijksmuseum. Ja. Die aankomende schrijvers moeten die ook faction gaan schrijven, wat u betreft? Ja, nou ja, of, of ze moeten zich in elk geval laten inspireren... door de, door de authentieke authenticiteit, zal ik maar zeggen. Je ja. moet kunnen herkennen waar dit over gaat. Het moet enige... Ja, hoor, mijn hand toch eens maatschappelijke betrokkenheid <laughs> hebben. Op. Dat hebben de Scandinaviërs namelijk wel. Hmm. En dat verklaart ook wel een deel het, het succes van ons. En wij zijn, wij zijn dat kwijtgeraakt. Ja, goed, die boeken die komen nu die onder die eigen lijn. Even hoor, volgt er ook een Thomas Ross kledinglijn en een lijn? Of ja, daar ben ik hard, mee. Dat, dat, ja? dat snap je wel. Zo zit ik wel in elkaar. <laughs> nee, het is een beetje, even terug naar, het is niet helemaal mijn eigen idee, maar het is een beetje wat Karen Slaughter heeft dat ook bij ons, uh, de bezige bij. Die heeft een eigen imprint, zoals men dat noemt. Dat noem je Slaughterhouse, dat kennen de fans wel. Ja. En daarin wordt er regelmatig wordt een nieuw boek van haar altijd aangekondigd. Ook dit boek, Stille Zonde, zit in, uh, van haar een nieuw boek zit in de Karen Slaughterhouse-lijn. Ja. En zij introduceert dan ook meteen een nieuwkomer uit Amerika. En zo doe ik dat ook. Uh, mijn nieuwe boek komt uit uh, eind oktober... En met dat nieuwe boek van mij, en dat moet ook een soort ja, karretje zijn... Om, om de boel te trekken, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. verschijnt het debuut van deze Donald Nollet ja. uh, dat, uh, versleuteld. dat versleuteld, versleuteld heeft. Ja, ja. we kijken naar uit. Ben ja. We zien het gebeuren allemaal. De Thomas Ross Crime bij uitgeverij De Bezige Bij. Hartelijk dank, Thomas Ross. Graag gedaan, hoor. Ja, dan onze muzikale gast die wende. Weet u nog, de omwenteling in Duitsland met het vallen van de muur. Een andere wereld was het gevolg. Onze muzikale gast die besloot ook grenzen te slechten, muur af te breken en opnieuw te beginnen. En waar kun je dat nou beter doen dan juist daar in Berlijn? Ze werkte er met twee electro-producers en het leverde het weerbarstig album Last Resistance op. De weerslag van haar eigen ommekeer, oftewel Wende. Dat was Bende met Nude en straks nog twee keer. Hij won deze week de Charlotte Keulenprijs 2013. Een aanmoedigingsprijs voor jong talent. Zijn laatste regieproductie, de opera Owen Wingrave van de Benjamin Britten. Werd door publiek en pers onthaald met lovende kritiek. En dan is er ook nog eens dat hij is uitgenodigd door het wereldberoemde Bolshoi-opera in Moskou. Om daar Mozart Così van toe te te Floris Visser zit hier aan tafel. Welkom. Fijn dat je het bent. Gefeliciteerd met de prijs nog. Ja, dank Komt het als een verrassing? Uh, ja, volledig als een verrassing. Want toen ze me belden, dacht ik dat het ging over een subsidieaanvraag. En toen bleek het te gaan over een prijs. Dus ik heb echt, echt ja, nee, heeft geen Het heeft ook idee. met geld te maken, maar toch op een andere manier. Ja, exact. Ja. Ja. Je, je bent gevraagd om in Moskou die uh, Mozart-operatie te gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat? Je wordt gewoon gebeld op een dag. Uh, um, uh, nou ja, uh, mijn, mijn, in dit geval bij mij is dat dan mijn management. Die wordt gemaild en gebeld. En um, um, die is dan ook in Moskou geweest. En uh, dan worden er dvd's uitgewisseld. En komen de mensen wel of niet kijken. Dat is mij nog steeds niet helemaal bekend. Of er Russen in de zaal hebben gezeten bij dan wel karmen. Je gaat het of... ook niet vragen? He? Je gaat het ook niet vragen, nee. nee. En op een gegeven moment uh, um, komt dan de intendant komt over naar Amsterdam. En uh, dan sta je op het Rembrandtplein... Uh, en je gaat met die man, uh, heb ik eerst <laughs> schoenen gekocht bij Zwartjes. Want hij wilde graag schoenen <laughs> kopen. In de Utrechtse straat. Om het ijs en, te breken. Om het ijs te breken. En, en op een gegeven moment gingen we zitten op een terras met een biertje... om zeven uur s avonds op maandag. En toen deed hij zijn laptop open. Toen zei hij, nou, I thought of these singers. I think these singers are nice. En toen keek ik hem aan en zei so I already have the job. Aha. Yes, of course, otherwise I wouldn't be here. En zo so, ging een beetje op die manier. Anders oh, kom dat... je geen schoenen kopen. Nee, nee precies. Het was, ja. het was een, in die ja. het was ook een hele rare ontmoeting. En op die manier, um, en, en ik ben er nu zelf al één keer heen geweest naar Moskou. Ook om, om te casten. En, mm -hmm. en, en in juli uh, moet ik weer. Ja. De, is dat allemaal op basis van uh, die, die Owen Wingrave waar ik het over had? Of oh, de, de Carmen die jij in Delft hebt gedaan? Uh, ook de Carmen. Daar is het eigenlijk mee begonnen voor hun. Uh, op de toen universiteit heb, ik... het, heb je dat gedaan? Ja, op de Technische Universiteit. Daar was ik uh, um, um, Culture Professor. En die hadden toen gevraagd voor hun nou, 175-jarig bestaan... Um, of ik Carmen voor hun wilde doen. En die heb ik toen eerst voor gek verklaard. Maar dat is op een gegeven moment tot een soort enorm ding geworden daar in Delft. En ja, voor ik het wist, um, um, um, zat ik zelf nu in Moskou. Ja, ja, nou ja, ik heb die Carmen gezien. Dat zag er prachtig uit. Ik kan me iets voorstellen dat je daarvoor naar Amsterdam komt... vanuit Moskou om uh, met iemand te praten. Want dit is een hele mooie ansonering die je ervan hebt gemaakt. Nou, okay, wat, ja. wat is jouw stijl? Hoe kun je dat omschrijven? Pff. Um, dat vind ik heel moeilijk. In het, in het, in het, in het juryrapport van de uh, Charlotte Keulenprijs werd omschreven... dat ik um, in die zin non-conformistisch tegen de stroming in zwem al jaren... omdat ik niet een soort uh, Duits regietheater maak... wat natuurlijk um, um, ook eigenlijk voor een hoop mensen nu zijn langste tijd heeft gehad. En dat het veel meer een soort tijdrijk, tijdrijk theater is... waarbij ik, ik, ik denk ook omdat ik een achtergrond heb als muzikus... dat ik veel dichter... Um, um, bij de stukken zelf blijf. Mm -hmm. um, niet dat ik daardoor alles weer doe in ho hoepelrok en pruikentooi. Helemaal niet. Maar ik denk wel, wat het juryrapport zei... en dat vond ik een heel mooi compliment. Wat ze zeiden, dat ik veel meer de, de, de, echt de ziel, de kern van het stuk raak altijd. En dat is eigenlijk het enige wat ik ja. er... Zelf over kan ja, zeggen. Die Carmen zag er heel, heel feestelijk uit. Alsof het ook een. Het speelde zich echt af in een arena. Je maakt er ja. echt een, een, een, een, een spektakel van ook. Ja, nou, in die zin denk ik dat er, dat er langzamerhand in, in het, in het werken. niet alleen ik, maar met het hele team waarmee we al jaren ja. werken. en tegen de klippen op uh, opera hebben proberen te maken. Um, dat er eigenlijk twee dingen zich onderhand onderscheiden. Dat zijn dus de gewone theaterproducties. en dat zijn de tijdrijke producties die ook, ook denk ik waar ik heel erg op zit altijd. is beeld, uh, kostuum. Ik bemoei me echt tot en met de laatste naad. Dan worden ze af en toe helemaal geschift van me. Want tot en met de laatste dag zit ik nog naden te eisen... van kostuums dat het toch anders moet. Um, en dat zijn de theaterproducties. Maar de andere dingen die we hebben gedaan... veelal zijn locatieproducties. En Carmen was precies zo'n ding. Die arena was daar in Delft. En toen heb ik meteen gezegd... dan gaan we dat daar ook in doen. Ja, dan ga je in Moskou werken. Vanuit Delft naar Moskou. Dan, dan sla je toch wat mij betreft... de Nederlandse opera in Amsterdam over. Hoe kan dat nou? Uh, nou, niet helemaal. Nee. Um, ik heb voor het jubileum in 2011 van de Nederlandse opera... Ja. heb ik daar wel, dat was ook erg leuk, dat wist die intendant ook... dat had hij ook gezien, Live with Dit Idiot, van Schnitke, gebaseerd op het boek van Jeroveev. Dat was hier in 1992 een enorme hit, want ja. uh, er was net... Uh, nou ja, de Russen mochten net, de Russische kunstenaars mochten over de grenzen. Opeens kwam hier Rostropovich en, en kwamen Schnitke en Jeroveev... kwamen die Live with Idiot doen. En toen ah. hebben ze ook gezegd voor het jubileum 2011... En dat was weer zo'n typisch locatieding. Dat ze in de, in de boekmanzaal in de tuin van de gemeente van de Stopera... dat ze zo graag weer een bewerking zouden willen hebben van Life is an Idiot. Dus ik heb ja. het niet helemaal overgeslagen, nee. maar... Uh, je bent niet de eerste die de opmerking maar maakt. Maar een grote, grote productie in de grote zaal van de, de Stoperair... heb ik je nog niet zien doen. Nee. Maar zijn we je nu kwijt, nu je in Moskou zit? Nee, nee. Want ik kom ook... ik, kom, ah, ik, ik ben nu ook andere natuurlijk... Een, een, een, net ook algemeen directeur geworden van Opera Triumfo, Dus ik blijf hier zeker met, met mijn eigen gezelschap... Uh, producties maken. Uh, in 2015 kom ik uh -huh. weer terug om bij de reisopera... Uh, de Orfee uit uh, Euridice van Gloek te doen. Oké. Okay. Dus nee, ik... Nee, uh, goed. En doe je voorzichtig in Moskou, want je weet wat er met die ja, artistiek leider van het ik, ballet is gebeurd. Ik, ik weet, mijn, mijn management die wou mij al een hockeymasker cadeau doen om mij te beschermen <laughs> tegen zo'n ja. Het is een rare stad dat dat blijft. Goed, heel veel succes ja, daar in Moskou. Floris Visser. En uh, zoals ik zeg, keer heel uits terug naar die cozy van Toete. Uh, dat was het eerste half uur van de opium op deze zaterdag... Um, uh, na het nieuws van drie uur gaan we uiteraard verder. Dan uh, praat ik met fotograaf Kadir van Lohuizen over zijn werk. Hij is uh, genomineerd voor de Dutch Doc Award. De prijs voor de beste documentaire fotografie. En verder schuift tekenaar Jaron Bekers bij ons aan om te praten... over zijn graphic novel Epstein, het, het brein achter de Beatles. Dan horen we theaterrecent Annette Rechts over... Nieuwe voorstellingen die te horen zijn en te zien zijn in het Holland Festival. Ga jij daar nog ook naartoe, ook, Floris? Uh, nee, ik moet, vanavond moet ik naar Enschede, uh, naar het Opera Gala. Want daar wordt de reisopera Nieuwe Stijl, die natuurlijk met 60% gekort zijn... wordt daar gepresenteerd. Dus ja, ja. Dat, is, uh, dat is vanavond mijn, mijn taak. En morgen moet ik naar Duitsland, naar Hannover. Voor okay, een... Dus geen opening van het Holland Festival, nee, helaas. Ja? Goed. Verder na drie uur horen wij saxofonist Benjamin Herman in de virtuele vitrine. En uiteraard meer live muziek van Wende. Dat allemaal en meer zo dadelijk na het journaal. Van drie uur. Tot zo.